Maatschappelijk is het best een, een hele opgave om dit uh, voor elkaar te krijgen. Uh, de wachtlijsten, de wachtlijsten uh, nou, ik, ik, ik, ik ga er sowieso naar vragen, want ik vind het wel interessant om te weten. Ik weet wel, daar bent u over uh, geïnformeerd. De wachtlijsten bij Veilig Thuis die zijn aanwezig. En eerder kan ik u ook melden, ook bij Veilig Thuis. Want de problematiek zit hem dus niet alleen maar... Bij de gemeente, u zult uh, volgende maand een raadsvoorstel krijgen rond Veilig Thuis. moet nog in het college worden behandeld, maar ik denk, ik deel het u maar vast mee. Ook daar zijn overschrijdingen met, met alle, alle gemeenten in de regio bij elkaar. Omdat de vraag gewoon steeds groter wordt. Er zijn steeds meer zaken die opgelost moeten worden. Ook bij Veilig Thuis constateren we dat. Dus dat, dat probleem van hoe we daarmee om moeten gaan, ik denk dat dat... Uh, een uitdaging voor de komende tijd wordt. Um, ik dacht dat het op hoofdlijnen zo gereageerd had. Maar ik denk dat het wel verstandig is dat er gerefereerd... of hoe gaan we nu verder. Hè? En, en de, de heer Drommel gaf het ook aan. van ja, Wat doen we nu met die aanbevelingen? En, en, en, en wat gaan we daarover vastleggen? Dat er een werkgroep zou zijn van college en raad. Nou, moeten we een in de tweede termijn maar even over hebben... Hoe, hoe u dat ziet, hoe we dat verder gaan oppakken. Meneer Drommel. Ik kom er straks uitgebreide tweede, tweede termijn op terug, als u dat prettig vindt. En dat vindt u prettig, dat zie ik. Dank u, meneer Drommel. Zo dan, tweede, te, tweede termijn, meneer Drommel. Ik verheug me erop. Dank u, vriendelijk, voorzitter. Um, u heeft het natuurlijk niet geweten tot ik dit zou zeggen. Anders had u daar zeker op gerefereerd, denk ik. Op een eerder raadsbesluit dat wij al genomen hebben. Naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van collega Currenson, want er zijn al meer rapporten gemaakt door de rekenkamer... die dan toch in een zekere laadrecht komen. De ene bovenop, de andere onderop. Maar na aanleiding ook weer een ander rapport is gemaakt... het rapport door de rekenkamer... om te kijken van wat doen wij nu in zijn algemeenheid... wij raad en college en wij samen met dit soort rapporten. Na aanleiding van een bijeenkomst zoals deze... wordt er geen besluit genomen, want dat kunnen we niet... Er worden wel, wordt wel stevig geluisterd naar ons, dat stellen we er ook bijzonder op prijs. En ook het college, die, die luistert bijzonder goed en die denkt van laten we dit of dat verwerken. Maar borgen doen we niets. Doen we helemaal niets. En het is ook erg logisch natuurlijk, want heel veel dingen, ja die vergeet je of die zak in de knieën. Of hebben hebben toch een beetje te, li te lijden onder de waan van de dag. Mevrouw ook kwam op een fantastisch idee toen de tijd. Ik zal het u even voorlezen. Elk onderzoeksrapport door de rekenkamer in een commissievergadering te laten presenteren. Dat is gebeurd met ruimte voor de inhoudelijke bespreking. In de gemeenteraadsvergadering expliciet besluitvorming te laten plaatsvinden aan de hand van een raadsvoorstel. Het raadsvoorstel te laten opstellen door een werkgroep bestaande uit een afvaardiging uit de rekenkamer, enkele raadsleden en een afvaardiging uit het college. ...al dan niet met ambtelijke ondersteuning en ondersteund door de griffie. Het raadsvoorstel tenminste een concrete opdracht aan het college te laten bevatten... ...op welk termijn welke aanbevelingen op welke wijze dienen te worden uitgewerkt... ...en hoe dit terug dient te worden gekoppeld aan de raad. De griffie op te dragen de toezegging aan de raad en de opdrachten aan het college... ...die in aanleiding van de rekenkamerrapporten worden gedaan, structureel bij te houden actief de voortgang van de nakoming ervan bij te houden... en periodiek aan de raad terugkoppeling, met afschrift aan de Rekenkamer. Dit is ondersteund door 14 van de 14 leden, wij allemaal dus. En ik denk dat het ook een, eigenlijk een heel logisch verhaal is... want we hebben hier allemaal kennis genomen van het rapport. We hebben het gelezen, we vonden het stuk voor stuk een goed rapport, hier en daar pijnlijk. We hebben gehoord van het college, hier en daar pijnlijk. Ik zie de voorzitter schudden, maar zo was het wel... Lastig. <laughs> hier, hier en daar pijnlijk. Maar, maar het college trekt zich toch aan. En stelt dan ook hier, hier en daar wat, wat ideeën voor. En administreert die ideeën ook, maar daar blijft het dan ook bij. En het zakt hoe dan ook bij u en bij mij in de knieën, en dat dieper tot in de voeten. En dat is iets wat niet de bedoeling is, denk ik. Ik sluit ook mijn verhaal af dat jeugdzorg een zorg is voor ons allen. Dus ik stel voor dat we toch naar aanleiding ook van dit goede raadsvoorstel... en de ondersteuning toen de tijd ook van de hele raad... gezamenlijk een groep samen te stellen met college... met natuurlijk de dankbare ondersteuning van de Griffie... tot een concreet verhaal te komen. Waaraan het moet voldoen volgende keer. En waaraan ook het dashboard moet, moet voldoen. En hoe het echt zit met de wachtlijst. En hoe het echt zit met onze eigen verantwoordelijkheid. Ik kan me voorstellen, voorzitter, dat u straks nog vragen aan mij hebt... En die beantwoord ik graag. Hartelijk dank. Meneer Drommel, dank u wel. U heeft uh, zo net de conclusie voorgelezen waar ik mee had willen eindigen. Dus uh, naar aanleiding van het raadsbesluit 2017 om een werkgroep in te stellen. Maar uh, u heeft hem uh, prima verwoord, uh, zoals u ook hier in de conclusie staat. Dus ik zou in de tweede termijn ook aan de leden willen vragen of zij dit voorstel, wat in 2017 op tafel is geweest, nog steeds ondersteunen en... Uh, tweede termijn. Wie mag het? Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Om met het laatste uh, te beginnen. Ik denk dat we allemaal uh, het eens zijn... dat een dergelijk rapport niet in de la moet, uh, moet verdwijnen. Ik had ook bij de griffie al gevraagd... Van, goh, is, er is er een procesvoorstel? En toen kwam uw mooie stuk tevoorschijn. Dus ik heb aan u ook alle eer gelaten... om dat VVD-stuk uh, te onderschrijven. Want ik denk dat het een prima initiatief is... En we denken dat de vragen die we gesteld hebben over de overige aanbevelingen of die, uh, uh, hoe die nog worden behandeld, die kunnen dan daar in die werkgroep uh, plaatsvinden. Uh, ik ben blij met de toezegging van de, van de wethouder dat de indicatoren in ieder geval snel terugkomen, want de voorjaarsnota die, uh, die komt er ook aan. Uh, dus dat vind ik persoonlijk wel iets wat, een, uh, wat ons betreft prioriteit heeft. En ik ben ook blij met de excuus van de wethouder over de vertraging. Want ik denk dat dat recht doet aan, uh, aan het feit dat we zoveel belang uh, hechten aan een goede communicatie met de rekenkamer. En dat alles uh, op de meest vlotte wijze behandeld uh, gaat worden. Dus ik wacht de verdere behandeling daarvan uh, af uh, in, de, in de werkgroep. Dank u wel. Andere leden nog? Meneer Mettes. Voorzitter, dank u wel. Uh, wij zijn tevreden met het antwoord van de wethouder als het gaat om zijn uitleg om op dit moment, op dit moment uh, geen potjes te creëren. En de toezegging die gedaan is om in de voorjaar een nota aan te geven welke maatregelen geno genomen gaan worden om uh, die ontwikkeling als het even kan te keren op financieel gebied. En de kwaliteit daarentegen, de zorg dus te verbeteren. En wij doen, uh, en dat hebben we toen ook gezegd bij uh, de bespreking daarover, graag mee om een raadsvoorstel te maken. Dank u, meneer Metters. Meneer Berg. Dank, u, voorzitter. Um, ik had nog een vraag gesteld aan de, aan de wethouder. Um, zijn reactie in het college op zijn eerste pagina, of van de reactie van het college op het stuk. De CV-Santwoord is op de goede weg geconstateerd worden dat we anno 2019 beter in staat zijn om completere sturingsinformatie aan te leveren. Uh, had ik gevraagd welke sturingsinformatie bedoelt hij en wat merkt de raad hiervan? Want ja, ik maak me echt wel zorgen over het jeugdhulp, uh, over het budget... Uh, dat we eerst 2,7 miljoen hadden en dat het nu... De vraag ging... is duidelijk. Nee, nee, nee, mijn vraag is niet duidelijk. Ik ben nog lang niet klaar. Uh, voor de rest ondersteun ik wat meneer Drommel voorstelt... om een werkgroep te komen. Uh, want ik, wij, ik als, als raadslid mis echt heel veel informatie over dit onderwerp. Uh, eigenlijk vind ik ook dat we de, het pas terugkrijgen in de voorisnoten, Volgens mij is dat in juni. Uh, ik maak er zoveel zorgen dat ik zelfs dat aan de late kant vind. Maar dat is iets waar ik als ondernemer aan moet wennen... aan de traagheid van sommige stukken. Nu ben ik wel klaar. Dank u, meneer Bergen, voor de toevoeging. Meneer Kreuger. Meneer Keuning. Dank u wel. Um, de VVD, het voorstel van de VVD is een goed voorstel en daar kunnen we ook echt achter staan. Um, en misschien is het ook een idee voor de wethouder om over een half jaar uh, de stand van zaken betreft de aanbevelingen naar ons toe te mailen. En we hadden ook nog twee vragen gesteld die we niet terug hebben gehoord. Uh, vraag één was of de wethouder ook met het bijvoorbeeld CEG of het uh, even kijken wat zo, adviesraad uh, praten over de voorstellen voor... De voorjaarsnota 2019. En we hadden nog een vraag gesteld over het raadsnet. En of het misschien een idee is om een submap met de naam jeugdzorg te maken. Met alle uh, dingetjes daarin. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Posten. Excuus voorzitter. Uh, wij zijn het vanzelfsprekend ook eens met het voorstel van de VVD. Ik had, een, ik had er niet aan getwijfeld. Meneer Van Tegelen. Uh, dank u wel, voorzitter. Zoals al uh, eerder aangegeven in de eerste termijn wij vroegen ons af van hoe ga je hier in concreto mee om? Ja? Hoe ga je dit handen en voeten geven? En uh, Onze waardering voor de bijdrage van meneer Drommel, want er schijnt in het verleden al goed over zijn nagedacht en uh, wij sluiten ons daarbij aan. Dank u wel. Mevrouw van der Veld. Uh, eigenlijk maar één ding wat ik uh, nog kwijt wil. Dat voorstel van de VVD heb ik destijds gesteund, dus die steun ik nog steeds. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Wethouder nog. Oh, meneer Drommel nog. Ja, voorzitter. Als u me toestaat, in een kleine nabrander. Toch met enige dankbaarheid heb ik dat aangeluisterd. Uw instemming breed. En dat waardeer ik bijzonder. En ik neem ook aan dat we met z'n allen de keien tegenaan gaan. En ik zal u daarvoor uitnodigen. Dank u vriendelijk. Dank u, meneer Drommel. Wethouder, laatste paar vragen. Ja, de vraag van de heer Berg ja, over, over dat de, de, de verbeteringen plaatsvinden. Aan de andere kant staat bij aan, aanbeveling 6 dat de juiste sturingsinformatie en dat er een verbeterslag gemaakt moet worden. Dus wat dat betreft onderkent het college ook dat het nog niet op het juiste moment is. Maar de, het gaat beter, want er is betere informatie ter beschikking, maar er dient nog een verbeterslag plaats te vinden. Dus wat dat betreft onderschrijf ik het. En ja, u wil snelle informatie. Nou, wij, wij monitoren ook kort. Dus op het moment dat wij signalen krijgen welke kant op gaat, zullen wij dat ook proberen eerder te melden. Maar oké, okay, ik denk dat wel de voorjaarsnoot nu wel het eerste moment is waar dat uh, aan de orde is. Uh, de vraag over het raadsnet met Submap. Uh, ja, dan moet u met de griffie maar eens even kijken van wat, wat we aan informatie dan in zo'n map willen doen. Uh, welke informatie u ontbreekt. En dan zou die map gevuld kunnen worden. Maar dat, dat, bij de dossiers bij, zou je dan dit soort informatie kunnen toevoegen. Uh, het CEG... Uh, nou, met CEG is, is gewoon gestructureerd overleg. Dus, dus wat dat betreft. En ook met de adviesraad is, is, is, is niet gestructureerd overleg... maar re regelmatig overleg. Dus daar worden echt dit soort dingen besproken... En, uh, ook uh, er komt een jaarverslag is er altijd en een, een jaarprogramma wordt gepresenteerd en als u behoefte heeft aan meer informatie dan kunnen we dat altijd geven we, doen al, altijd, we hebben al een aantal sessies gedaan met u ook met het CEG en dus de, we proberen juist ook meer informatie te geven maar we gaan kijken en ik denk dat het verstandig is om ook bij uh, het vaststellen van die, die outcome criteria ook een Criteria van de CEG mee te nemen. Van, nou, Daar moeten we in die werkgroep dan over hebben. Welke informatie, want dat kunnen we dan ook meenemen in die informatiestroom. Dank u wel, wethouder. Dank u wel, mevrouw Prins en meneer Derks. Um, ja, mijn rest. Uh, de conclusie van meneer Drommel, die ik uh, zover ik heb begrepen door alle partijen, wordt ondersteund. Ik zou het aan, die voor de commissie zou ik het willen overlaten aan de Griffie om die commissie te vormen. Dus uh, ik zal vragen of de uh, Griffie, uh, zeg maar, uh, de diverse fracties wil benaderen wie zitting wil nemen in die uh, commissie. Ja, meneer Drommel. En hey, voorzitter, misschien kunt u ook vragen aan uw buurman of het college ook daar met de groot enthousiasme wil in participeren. Ik zie hem ook. Uh, wethouder. Ja, dat is akkoord. Meneer Drommel vroeg of u met groot enthousiasme erin mee wil. Nee, maar dat zag, Gaarne. Dat zag ik. Gaarne, meneer Drommel. Dank u wel. Mevrouw Prins, u blijft nog even zitten voor het volgende agendapunt. Dat is de jaarrekening van de Rekenkamer. Nee. Oh, is ook de wet? Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, dat is. Is dat Ja, ja, jaarverslag. Oh, hier staat jaarrekening. Ja. Is dat jaarrekening. Ja, is Oh. Dat is dat niks over gevraagd Hm? Ja, nou. De wisselingen zijn geweest. Um, het betreft het jaarverslag en niet de jaarrekening... Um, de Rekenkamer Zandvoort biedt het jaarverslag 2019 aan. De leden worden in de gelegenheid gesteld om hier eventueel nog vragen over te stellen. Zijn er insprekers? Geen insprekers. Mevrouw Prins, wilt u nog een, iets toelichten? Niets toelichten. Uh, zijn er uit de commissie vragen? Meneer Heren. ook wel voorzitter. Nou, vanuit 60 eigenlijk niet zozeer vragen. Wel jammer, want ik mis eigenlijk wel de tekeningen van, uh, van de afgelopen jaren. Maar ik ben wel blij dat het in ieder geval van een andere wijze is opgesteld. Dat betekent ook waarschijnlijk dat het er wat positiever in staat. Um, wat ik nu ook wel zie is uh, met name ook de overheveling. En ik ben ook uh, nou, eigenlijk heel erg blij met het GBZ, met het amendement om in ieder geval de gelden over te hevelen. En dat is ook waarschijnlijk raadsbreed uh, ondersteund. Dus uh, wat, alle, wat ons betreft uh, gaat u vooral zo door. En ook wij kijken uit naar deel 2, in ieder geval voor wat betreft het onderzoek van het sociale domein en de transitie en transformatie daarvan. Maar we hopen dat u zich nog jarenlang blijft inzetten hiervoor. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hermans. Meneer Van Tichelen. Dank u wel, voorzitter. Een lekker beknopt verslag, daar hou ik van. Uh, we hadden een vraag over de bedragen, maar dat is al uh, beantwoord, dus uh, mooi. Uh, als raadslid krijg je nogal wat uh, leesvoer uh, op je dak. En uh, kennelijk is daar rekening mee gehouden, uh, onze waardering daarvoor. Dank u, meneer Vertegeler. Meneer Berg. Dank u, voorzitter. Um, in de raadsvergadering van 28 december... Uh, afgelopen jaar, toen hebben we over een uh, unaniem... een amendement aangenomen, onderzoeksbudget Rekenkamer. En er zou uh, punt 2 terugkomen in een raadscommissie te overleggen... over de mogelijkheden van een meerjarige constructie... met betrekking tot het onderzoeksbudget van de Rekenkamer. Uh, uh, ik zie dat dit wel alleen een, een jaarverslag is... en niet alleen de financiën met overheveling. Maar toch vraag ik me af, wanneer komt dat uh, punt terug uit het amendement? Dank u wel. Dank u meneer Berg. Dit... Meneer Elke Bali. Ja voorzitter ook dank uh, aan de Rekenkamer voor dit uh, weer mooi overzichtelijke afslag. Ik mis inderdaad de tekeningen zoals de heer Herms, zoals hij van D66. Ik ben ook heel erg content met het amendement uh, hierin terug te zien van, uh, van de GWZ. En uh, zou ik zou zeggen ga zo door. We zijn inderdaad heel erg benieuwd naar uh, wat er komen gaat de komend jaar. En uh, niets meer dan lof voor de Rekenkamer, zeg ik. Dank u wel. Dank u, meneer Elkebali. Zie... Mevrouw Kuin. Ja, dank u wel. Uh, bedankt voor het, uh, het verslag. Uh, lekker kort houden we van. Dank u wel. Dank u wel. Ik zie geen vragen meer. Er is één vraag en ik denk dat die voor de wethouder, voor de burgemeester is. Over het amendement. Mevrouw Prins. Zal ik aftrappen? Ik heb inderdaad uh, twee vragen, of ik heb ze in ieder geval zo opgevat, laat ik het zo maar zeggen. Uh, de tekening wordt gemist, die neem ik mee. Onze tekenaar is uh, uh, overigens, uh, de termijn is verlopen, hè, dus de oorspronkelijke tekenaar uh, maakt geen deel meer uit van de rekenkamer. Ik zal de leden opdragen om een tekencursus te volgen. Uh, dus we gaan daar uh, proberen volgend jaar invulling aan te geven. Tot zover de vrolijke noot. dan de serieuze... Uh, uh, het serieuze onderwerp wat ook vanavond terecht naar voren komt... is inderdaad de overheveling van het budget. U heeft eind december inderdaad voor mij als voorzitter van de Rekenkamer... een brief gekregen waarin ik ook duid waarom die overheveling... wat de Rekenkamer betreft althans gewenst was. We waren ook blij dat we merken dat ook de raad zich daarin kon vinden. Waar wij tegenaan lopen als Rekenkamer is dat je per jaar een budget krijgt... maar onderzoeken houden zich nou eenmaal niet aan de kalender... Um, en dat betekent dat uh, het eigenlijk bijna elk jaar wel voorkomt dat een rekenkameronderzoek of nog loopt of in ieder geval financieel nog loopt. Waarbij we verplichtingen zijn aangegaan, plannen hebben gemaakt, uh, maar nou ja, de rekening eigenlijk nog niet betaald hebben. Nu kunnen wij natuurlijk heel kunstmatig alles naar voren halen om proberen maar op 31 december uh, uitgegeven te hebben dat wat we van plan waren en waarvoor we toezeggingen hebben gedaan. Maar dat is natuurlijk een beetje... Uh, een kromme werkwijze. En dat ziet u daarin terug. Ik kan me herinneren dat wij vorig jaar met de Oude Daad ook een discussie hadden. waarbij de vraag werd gesteld: van, Goh, houdt u niet heel erg veel geld over? En heeft u misschien soms te veel? Nou, zo moet u dat duiden. Daarbij komt voor 2018 dat wij te maken hadden met een personele wisseling. wat toch ook wat opstarttijd vergde. Waardoor wij inderdaad, en u heeft vlak voor de verkiezingen, meen ik. Een rapport voor ons gekregen over parkeren en dit is eigenlijk het eerste uh, uh, grote onderzoek wat daarop volgt nou normaal is dat iets sneller uh, dus zo moet u de overheveling duiden um, het abonnement zoals de teksten uh, ik hier bij mijn buurman zie die die ken ik niet um, wat betreft het meerjarige budget uh, kunt u er zelfs over discussiëren of daar een besluit voor nodig is want als ik een aantal jaar terug ga en ik moet even richting griffie kijken welk jaar ik het dan precies over heb maar ik meen ergens in de richting van 2014 15 dan heeft uw raad ooit al bedacht dat de rekenkamer een vierjarig budget krijgt waarbij inderdaad het idee was van wij doen een vierjarig budget dat krijgt de rekenkamer wel in porties per jaar maar waardoor het ook mogelijk is om bijvoorbeeld te kiezen van nou wij doen een heel grootschalig onderzoek en wat meer kleintjes waardoor je wat meer flexibiliteit inbouwt nou ik geef u dat ter overweging mee. Voor de schade ga ik niet over budget um, of, of de systematiek die u daarbij hanteert. Maar ik wil u dat toch nog even ter overweging meegeven. Dank u wel, mevrouw Prins. Geen vragen meer? Tweede termijn. Burgemeester, nog iets. Dank u wel, meneer de voorzitter. <laughs> ja, meneer Berg heeft het over het abonnement dat is ook terecht, denk ik. En ik zou de suggestie even aan uw raad willen meegeven. U gaat een klein werkgroepje installeren om even naar het jeugdzorgrapport te kijken. En laat die werkgroep, want er zit ook toevallig de wethouder Financiën bij, heb ik net gehoord. Daar even naar kijken, om dat gewoon even praktisch zo nodig vorm te geven. Inclusief de suggestie die mevrouw Prins vanuit 2015 al meegaf. Dat lijkt me dan het meest handige. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel. Zijn er vragen voor de tweede termijn? Nee, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Prins. Moeten er nog wisselingen plaatsvinden voor agenda punt 7? Ja? En mevrouw Wijers, als u hier plaats wil nemen? Goed, agenda punt 7: Vaststellen bestemmingsplan Stationsomgeving Noord. Namens de adviescommissie is aanwezig mevrouw Weijers. Um, voor het plangebied Stationsomgeving Oud-Noord is een nieuw bestemmingsplan voorbereid. De fungerende bestemmingsplannen voor hiervoor genoemde gebieden zijn verouderd en nog gebaseerd op verouderd planologisch beleid. Het plan heeft er inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend die door de adviescommissie zijn behandeld. En de adviescommissie heeft advies uitgebracht. Ter informatie, er zijn nog twee amshalve aanpassingen op het bestemmingsplan uh, vanmiddag aan mij doorgegeven. Dat is de aanduiding Natuurnetwerk Nederland staat nog ecologisch hoofdstructuur. Dus het moet zijn Natuurnetwerk Nederland... En de, bij de dakopbouw Aaien van de Molenstraat, de feitelijke bouwhoofden in de Aaien van de Molenstraat zullen worden aangegeven op de verbeelding. Voordat u als leden uh, het woord krijgt, zijn er insprekers? Geen insprekers? Wie mag ik dan in eerste termijn het woord geven? Meneer Meneer Hermans. Nou, ik, ben, ik ben zeker geen uh, hermens of hermans. <coughs> Voor zover ik weet, ben ik nog Hermsen... en is dat uh, 35 jaar geleden aan mij meegegeven, die achternaam. Um, vaststellen, bestemmingsplan Stationsomgeving Oud-Noord. Um, nou, u, u weet waarschijnlijk allen hoe ik over het ontwerp dacht uh, toen de tijd. Ik was de enige die tegen heeft gestemd. En ik heb toen een wismannetje ingezet, was ontzettend leuk om te doen. Um, maar wat ik, wat ik met name hier opmerk, en heb ik eigenlijk gewoon één hele simpele vraag. En dat zit hem ook met name over hetgene wat er eigenlijk niet mag. En wat we, wat we eigenlijk alweer uh, hebben gezien, en dat blijkt ook uit de documentatie, uh, dat er bijvoorbeeld verkeerd geparkeerd wordt, dat er uh, uh, treinen zeg maar, op een verkeerde wijze worden afgezet. En dan vraag ik me eigenlijk over gewoon eigenlijk één simpel ding. Handhaving. En hoe dan? En met die 1,2 FTE ben ik bang dat we dat niet gaan redden. Dus het is eigenlijk een hele simpele vraag voor, voor een hele... wat voor de rest uh, prima bestemmings, uh, bestemmingsplan is. Want dan valt verder niet iets op aan te merken... in die zin dat hetgene wat er uitgevoerd ook echt daadwerkelijk aan de wet gehouden moet worden. De vraag is alleen, ja, hoe gaat hij dat dan handhaven in zulke grote getalen? Dank u wel, meneer Deen. Voorzitter, dank u wel. Um, wij hebben het bestemmingsplan uh, Stationsomgeving Oud-Noord goed, uh, goed bekeken. Prachtig document. lang ook. 244 pagina's. is niet niks. Maar we zijn er toch een beetje in gaan snuffelen. En toen kwamen we onder andere uh, een stukje tegenover Sportschool Kenemieu. Um, daar hebben wij uh, een vraag over... Um, er staat namelijk dat via een anterieure overeenkomst uh, wordt later hiervoor nog iets geregeld. De concrete vraag is eigenlijk, nu heeft het pand de indicatie S van sport. Uh, wat gaat hier gebeuren? Wat zijn de plannen en wanneer kunnen we deze overeenkomst verwachten? Wie is overigens eigenaar van pand en grond? En wie profiteert eventueel straks commercieel van een aanpassing van het bestemmingsplan? Dat is mijn vraag aan de wethouder. Uh, vervolgens lazen wij in, uh, ergens op pagina 25... ...onder 4.11, een terughoudendheid uh, aangaande nieuwe woonbebouwing. Daar staat letterlijk dat ten behoeve van het behouden van het stedenbouwkundig karakter van het gebied... ...wordt zeer terughoudend omgegaan met het toevoegen van nieuwe woonbebouwing in het plangebied. Uh, vraag 2 aan de wethouder is uh, waarom? Volgens ons past dit niet binnen de gemaakte afspraak aangaande de enorme woningbouwopgave die er ligt. Graag uitleg hierover. En vervolgens uh, ja, vinden wij dat de adviescommissie een heel duidelijk advies geeft, professioneel, ziet er goed uit. Uh, ze geven vier punten aan. Dat zijn die, uh, die zaken aangaande de Beelden dijkstraat uh, 30 Zwart, Helmerstraat en Peter, Peters de Blokstraat en dergelijke. Uh, en adviseren dan ook om voor het overige dit document vast te stellen. Nou, uh, voorzitter, de gestelde vragen weerhouden ons er niet van om, om te besluiten conform. Het uh, deskundige advies van deze adviesgroep. Dus uh, dat voor de eerste termijn. Dank u wel. Oh, nog één ding. Er stonden twee bijlagen onder geheimhouding. En ik kijk net en daar is, dat is niet meer het geval. Maar dat is een vraag. Want ik vond het al zo vreemd dat daar slotjes bij stonden. Maar heb ik het mis? Ik kijk even rond. Nee, niemand. We nemen de vraag mee voor de wethouder. zie ik de slotjes vliegen? Ik hoor ja, dat kan ook hoor. <lacht> U ziet niets vliegen, meneer... Oh, fijn. Dank u wel. Tot zover niet. Dank u wel. Mevrouw van der Veld, nee, doet u toch het woord? Ja, ik heb gezegd dat ik over die zienswijze niets kan en zal zeggen. Maar okay. in zijn algemeenheid wel. Ik moet u zeggen, ik um, ben best wel teleurgesteld in hoe uh, twee uh, bestemmingsplannen tot één zijn gesmeden. Ik heb gekeken naar de oude plannen... En het blijkt dat er toch wel grote verschillen zijn... met wat er nu voorgesteld wordt. En eh, inderdaad, woningen die nu al eh, ruim 12 meter hoog zijn... worden nu tot 9 meter bestemd. Dat is wel heel apart eigenlijk. Eh, zoals woningen aan de Aaije van de Molen. Toevallig dan waar ik zelf woon. Van, van 9 meter is hij echt. Ik heb het niet zelf nog opgemeten, maar ik weet dat ik drie verdiepingen heb. Dus, en dan wordt hij teruggehaald naar zes... En zo zullen er nog meer fouten in zitten. Um, alleen al het feit, als je hem opent en je gaat kijken naar het bestemmingsplan stationsomgeving en je kijkt dan rechtsbovenin, dan heet die bestemmingsplan Rijnhoek. Rijnhoek. Als je hem opent staat er bovenin bestemmingsplan Rijnhoek. Bij mij wel in ieder geval. Maar ja, anderen hebben slotjes, dus misschien heb ik ook wel iets geks op dat ding. Ik weet het ook niet. Um, Als je conserverend bestemt wat aangehaald wordt... dan vind ik dan moeten die waarden op de juiste manier overgenomen worden. En dat is dus niet gebeurd. En zo kan ik dus ook begrijpen dat er uh, uh, bestemmingen... in andere uh, uh, bestemmingsplannen in eenen van uh, toeristisch uh, naar wonen zijn gegaan. Want als je dat niet weet en het wordt niet verder uitgelegd... en dan kan zomaar een bestemming wijzigen... ik vind dat best wel slordig... Als ik heel eerlijk ben, zeer slordig. Dan wil ik het even belaten. Dank u, mevrouw Van der Veld. Meneer Elkabani. Ja, voorzitter. Uh, eigenlijk uh, maaide de PVV al het uh, spreekwoordelijke gas voor de voeten weg. Uh, wij sluiten ons eigenlijk aan bij de vraagstelling daarvan. En uh, ook eigenlijk bij de vraagstelling van de heer Hemsen. Omdat we dat wel ook wel belangrijk vinden. We uh, woon zelf in de buurt en ik heb ook wel het idee dat daar soms wel... Uh, iets uh, ja, te fantasierijk met parkeren wordt omgegaan. Um, en dat daar ook vrijwel geen handhaving op is. Um, of dat ook een probleem is wat we met handhaving moeten oplossen... of met het keren van misschien wel een meer parkeerplekken is, is een tweede discussie misschien wel. Um, tot slot, als de al antwoorden op, op de heer Hermsen en de heer Deen uh, toereikend zijn... zou het voor ons wat ons betreft wel een hamerster kunnen zijn. Dank u wel, uh, meneer Keoba. Mevrouw Keurensen. Dank u voorzitter. Als je dit stuk zo leest en um, is eigenlijk één ding waar ik altijd heel, tegenwoordig heel blij van word... ...is dat we onze eigen adviescommissie hebben. Ik kan me nog de tijd herinneren dat we een, een hoorcommissie ha hadden waar we als raadszittingen hadden. Um, dat leden toch altijd op, vaak nog wel tot, tot discussies en ook nog wel eens opgegeven een om niet te uh, slagen die zijn eigen vlees aan het keuren was. Dus als ik het lees, het advies, het is, het is goed onderbouwd. Um, er wordt gekeken naar feiten. En ik moet ook heel zeggen dat de manier waarop het dan gepresenteerd wordt duidelijk is en helder en in ieder geval ook leesbaar. En dat maakt ook als je dat bij elkaar betrekt dat het een stuk voor ons een hamerstuk is. Dank u wel. Dank u mevrouw Currensson. Meneer bouwberg Wilson. Voorzitter, dank u wel. Nou in eerste instantie willen we in ieder geval de wethouder bedanken voor het beantwoorden van de vragen die we gesteld hebben. Naar aanleiding daarvan nog wel een opmerking en dat betreft de... De ...mogelijkheden die wij in ons uh, dorp hebben, de beperkte mogelijkheden tot inbreiding. En wij voorzien ook in dit bestemmingsplan mogelijkheden daartoe. We hebben er ook een vraag over gesteld. Um, nou is het zo dat uh, in het kader van die inbreidingsopgave die er voor ons zand, ligt in Zandvoort... ...meen ik te weten dat er sprake is van een studie die daarna voor heel Zandvoort zou worden verricht. Als dat zo is, dan kunnen we voor de rest de vraag die we gesteld hebben... En ook het antwoord wat nog niet helemaal bij ons tot tevredenheid geleid laat rusten. Want dan wordt dat daarmee opgelost. Um, anders, uh, denk ik, um, wil ik toch even verwijzen. Uh, mocht dat anders liggen. Naar hoe wij dat doen met de bestemmingsplan Nieuw-Noord. Daar hebben wij ook een uh, transitieopgave. En daar doen we het zo. Dat we eerst zeg maar, de, we de wijzigingsbevoegdheid opnemen. En vervolgens uh, de studie gaan, gaan verrichten. En mocht nou... Dat plan waar ik van meen dat het in voorbereiding is. En niet liggen, dan zou ik willen voorstellen dat we als deze mogelijkheid voor dat gebied wordt geopend. Dat het misschien niet onverstandig is om het er ook voor oud-Noord zo aan te vliegen. Maar ik hoor daar graag de reactie van de wethouder op. Dank u voorzitter. Dank u meneer Bouwer Wilson. Mevrouw de Vries. Dank u voorzitter. Uh, we hebben stukken bestudeerd. We vinden ze ook helder en duidelijk. Het is echt een goed onderbouwd en professioneel uh, advies van de adviescommissie. Uh, we sluiten ons daar ook volledig bij aan en kunnen ons vinden in de zielwijze. Voor ons betreft een hamerstuk. Dank u wel. Niemand meer? Wethouder? Dank u wel, uh, voorzitter. En dank ook uh, aan u voor uw uh, reacties. Um... Ik eh, begin bij de reactie van de heer Hermsen van D66. Eh, u, u zegt, het gaat mij eh, in dit verband om handhaving. En handhaving is ook bij bestemmingsplannen natuurlijk wezenlijk. Dat als je eigenlijk net zoals bij andere dossiers regels af, eh, afspreekt... en die eh, niet worden nageleefd en ook niet worden gehandhaafd... dat is eh, geen wenselijke ontwikkeling. En daarom hebben we ook eerder... Eh, ik moet zeggen, vorig jaar beslist natuurlijk tot uitbreiding van die capaciteit. En eh, van eh, de heer Meijer is de burgemeester, is portefeuillehouder ook eh, voor handhaving en eh, de ODR. En ik weet dat daar plannen voor eh, gemaakt zijn in het kader van programmatisch handhaven. Om te kijken hoe we daar eh, mee omgaan. Maar dat het van belang is, dat, eh, dat onderschrijf ik. De heer Deen vroeg uh, naar de ontwikkeling uh, op K&MU. En wat hier uh, gaat gebeuren. En uh, wie er uh, in die zin profiteert van de wijziging uh, van het bestemmingsplan. Er zijn op dit moment uh, nog geen uh, concrete uh, plannen. Maar wel uh, die wijzigingsbevoegdheid om het te kunnen omzetten naar die woningen. En uh, in een anterieure overeenkomst maak je... Uh, uh, als er sprake is van een ontwikkeling nadere afspraken over de kosten. Uh, wie betaalt wat? En dan gaat het om uh, nou ja, de aansluiting op de openbare ruimte uh, bijvoorbeeld. En uh, uiteindelijk is de eigenaar... Uh, het is niet onze grond, dus het is grond uh, in eigendom. En het is afhankelijk eigenlijk van wie uh, de grond op dat moment in eigendom is. Uh, ja, die, die, wie daarmee gaat, uh, uh, aan de slag gaat, om het zo maar uh, te zeggen... We zijn bij de wijziging van het bestemmingsplan uitgegaan van de nota van uitgangspunten die eerder door u is vastgesteld. En uh, daarom, daar is al gezegd, we zijn terughoudend uh, uh, met nieuwe woonbebouwing, gelet op die omgeving. Uh, daarvoor wat betreft de slotjes, ik, ik moet u zeggen dat ik, uh, ja, ik werk niet volledig digitaal en ik heb uh, een geprint setje voor me liggen. Dus ik zal even, ja, dat zou ik nog na moeten gaan of dat nog... Uh, steeds het geval is, maar eerder was dat niet zo bij mij. Uh, en er zijn ook geen geheime stukken, dat is nog belangrijker. Dus uh, ja, er zijn wel geheime stukken, maar niet in dit, uh, niet in dit uh, uh, verband. Dus dat, uh, dat, dat durf ik uh, u niet uh, te zeggen. Mevrouw van der Veld van GBZ vroeg eh, onder meer naar de AJ van der Molenstraat en die 9 meter. En, en daar, eh, d -d -d -d dat is een terecht punt. En eh, dat heeft de voorzitter zojuist ook geduid dat we dat gaan aanpassen. Eh, dus dat is een wijziging die, eh, die wordt voorbereid en, en die dan eh, met uw eh, welbevinden wordt meegenomen over twee weken bij de raadsvergadering. En datzelfde geldt voor. Werd de... een interruptie, mevrouw van der Veld? Ja? Um, het is eigenlijk nog erger. Op dit moment is de, de bouwhoogte daar 9 tot 13 meter. En um, dat geldt niet alleen voor de Aijen van de Molenstraat, maar ook de Van Lennepweg. En eh, dan vind ik het heel vervelend voor degene die op vier hoog woont, want die moet dan weg. Die komt er dus helemaal bovenuit. Dus het is wel een probleempje. Het is gewoon totaal verkeerd overgenomen. Nou, voor wat betreft uh, de AJ van de Molenstraat wordt dat in ieder geval aangepast. En uh, ik zal uh, de heer Maai, die u uh, uh, kent, uh, die uh, zeer, zeer betrokken ook is geweest bij dit bestemmingsplan... nog vragen uh, naar de exacte gegevens in zaken het uh, andere punt. En u voor. Um, dus dit is een ambtshalve wijziging. Uh, en datzelfde geldt voor de uh, EHS, de Ecologische Hoofdstructuur. Die term is inmiddels achterhaald en die zal worden vervangen ook. Um, u zag uh, in uw rechterhoek uh, bestemmingsplan Rijnhoek staan. Uh, ja, in de, in de print, geprinte versie heb ik dat niet uh, gezien staan. Maar voor alle duidelijkheid, het is bestemmingsplan stationsomgeving Oud-Noord... Oh, meneer Mahi fluistert mij in dat, hij dat, uh, dat dat uitgelegd kan worden. Dus dat. Uh, dat uh, ik, ik zal de voorzitter straks vragen of de heer Mahi uh, het woord uh, mag krijgen. De heer Bouwberg Wilson van de OPZ vroeg nog uh, tot slot naar. Uh, de studie, de verdichtingsstudie. Uh, we zijn in een verkennende fase wat dat betreft. En zijn eigenlijk uh, met, met de kaart, letterlijk de kaart van Zandvoort in de hand... aan het kijken waar in Zandvoort is er nog ruimte uh, voor verdere... Uh, ja, voor, voor verdere uitbreiding uh, van woningen, uh, waar is ruimte voor verdichting. En uh, daarbij kijken we dus naar heel Zandvoort. En uh, kijken we ook in die zin breder dan alleen woningen... omdat er ook veel behoefte is, althans, uh, die geluiden komen ook tot ons... voor meer cultuur, maatschappelijke en economische uh, aspecten. Dus we proberen dat in totaal uh, te bezien. Maar uw vraag was eigenlijk van, goh, de studie volgt nog. Zou er dan niet op dit moment al een wijzigingsbevoegdheid ook in dit bestemmingsplan moeten worden opgenomen? Vergelijkbaar met het bestemmingsplan Nieuw-Noord. Eerst de wijzigingsbevoegdheid en dan de visie. Nou, op dit moment is die visie nog te prematuur om al concreet te kunnen zeggen van, nou, op die plekken... En willen we die wijzigingsbevoegdheid. En er komt nog een nieuwe kapstok aan. Um, mogelijk straks uh, bij de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Um, voorzitter, ik um, heb de vragen, uh, voor zover ik die kon beantwoorden, beantwoord. En zou u willen vragen om de heer Mahi... Uh, dat is akkoord, woord, dat raad. is akkoord. Dank, voorzitter. Um, volgens mij resten er mij, voor, voor mij twee vragen. Uh, laat ik met de makkelijkste beginnen. Dat gaat over het bestemmingsplan Rijnhoek. Uh, inderdaad, als je het bestand opent, het pdf-bestand... dan staat daar bovenin uh, bestemming van Rijnhoek. Dat heeft een technische oorzaak. Dat heeft te maken met het programma waarin dat bestemmingsplan wordt opgesteld. En vervolgens, als je hem uitdraait in een pdf-bestand... dan staat er opeens bestemmingsplan van Rijnhoek. Uh, dat probleem is inmiddels verholpen voor de volgende bestemmingsplannen. Maar voor dit bestemmingsplan uh, qua ontwerp nog niet... Uh, voor de vaststelling van het bestemmingsplan zorgen we er gewoon voor dat er staat bestemmingsplan seizoensomgeving Oud-Noord. Dus dat gaan we oplossen. Uh, voor wat betreft uh, de, de, de bouwhoogtes in het plangebied. Uh, het gebied kenmerkt zich door uh, ja, type woonwijken met uh, verschillende bouwhoogtes. Uh, af en toe ook met, uh, met complexen die zitbakkundige uh, accenten hebben. Uh, waardoor het gros van het complex een bepaalde bouwhoogte heeft, als voorbeeld 9 meter maar met een accent naar 12 meter bijvoorbeeld. Om dat te ondervangen is in het bestemmingsplan een bepaling opgenomen met de bestaande maten. Dat betekent dat de bestaande maten die dus nu aanwezig zijn en legaal de stand zijn gekomen, dat die wordt ondervangen in het bestemmingsplan. Dus die mogen gewoon blijven worden voortgezet en hoeven dus niet verwijderd te worden. En daarnaast is er nog een dubbele achtervang in de vorm van de overgangsrecht. Dus wat dat betreft wordt hij op die manier ondervangen. En daar waar mogelijk eh, hebben we zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande situaties. En dat planologisch vastgelegd eh, op de plankaart. Dank u wel. Wie nog in tweede termijn? Meneer Deen. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik hoorde de wethouder ook zeggen, we, uh, gaande mijn vraag over het uh, zeer terughoudend omgaan met toevoegen van nieuwe woonbebouwing... Um, dat we kijken naar het totaalplaatje, naar specifieke aangelegenheden die zich voordoen. Is het dan niet misschien een idee om daar iets minder dwingend tekst te gebruiken in het plan? Kan dat? Want zeer terughoudend betekent bij mij een beetje dat er eigenlijk helemaal niks mogelijk is. En ik vraag me af of dat ook de bedoeling is. Dank u meneer Deen. Mevrouw van der Veld. Even een kleine intermezzo. Um, dan wil ik u toch meegeven, nogmaals, uh, goed te kijken naar uh, de huidige bebouwing en datgene wat u aangeeft op de verbeelding. Want uh, een 9 meter op de Verlenenweg betekent dat uh, één iemand van zijn bezit afscheid moet nemen. Want daar is het echt vier hoog. Dus dat is echt heel vervelend aan het worden. Er zitten echt te veel fouten in. Ik denk dat het gewoon uh, echt, uh, ja, plankaast naast de andere plank, uh, sorry. De oude plankaart van 98, die moet heel goed tegen het licht gehouden worden met dit. Want er, als dit erin zit, dan zullen er meer fouten zijn. Dank u wel, mevrouw. Kan mevrouw, mevrouw niet anders. Meneer Elkabani. Ja, de heer Deen er mij wederom uh, om met een opmerking over de verlichting in, uh, in eigenlijk de dit plangebied. Want ik ben eigenlijk net als hem denk ik, van mening dat juist ook in dit plangebied wel de mogelijkheden liggen... om. Uh, mogelijke te gaan verlichten. Ik denk dat het de draagvlak ook in, deze, in dit plangebied wel aanwezig is voor zo'n verlichting. En inderdaad, als je dan zo'n zinnetje leest... Uh, aan het 12 of het in de toelichting staat of als het echtse, echt er vast in staat... ...dat je dan, dat je dan uh, het kan interpreteren als dat gaan we absoluut niet doen. En ook met mogelijke plannen van, uh, van een dekei bijvoorbeeld... ...is zo'n zinnetje ook niet heel erg handig, lijkt mij. Als die uh, bijvoorbeeld bepaalde woonwijken of delen van woonwijken opnieuw willen inrichten... ...ja, als je dan zo'n zinnetje in een bestemmingsplan ziet staan... dan Durf ik bijna al wel vergif op in te nemen dat het niet gaat gebeuren als de kijker dat ziet. Dank u wel. Dank u meneer Elkebaling. Mevrouw Keuronsen. Ja, voorzitter, ondanks dat het een, een hamerstuk is, toch even dan een verduidelijkende vraag. Um, op het moment, want dat is eigenlijk even de vraag, die zin die er staat... ...staat die in de regels of staat die in de toelichting? Want volgens mij maakt dat ook nog een onderscheid. Misschien dat daar nog een, een verduidelijking op kan komen. En even mevrouw Van der Veld van zet, geeft aan... Dat iemand dan uh, zou moeten uh, of illegaal zou wonen of zijn woning uit zou moeten of iets dergelijks. Volgens mij is dat. Of die woont daar illegaal, of ik weet niet wat ze allemaal. Uh, de woorden van gelijke strekking of in die, iets in die trant. Volgens mij is dat niet correct, maar zou er wel een kans mogelijk kunnen zijn op planschade. Dus misschien dat de wethouder toch even daar kan kijken, of in ieder geval nog even een nadere duidelijk kan geven. Dank u mevrouw Keurenson. Dit was in tweede termijn wethouder. Meneer. Voorzitter, ik had me in de eerste termijn nou nog niet uitgelaten over de behandeling in de, in de raad. Um, ik denk dat het verstandig is om uh, de onvolkomenheden, zo die er zouden zijn, uh, mevrouw Van de Veld, die spreekt daarover, om die in ieder geval wel even te checken. Ten aanzien van de zin zeer terughoudend te zijn met uh, woningbouw, zou ik me kunnen voorstellen dat je dat gewoon afhankelijk stelt van hetgeen wat we al van plan zijn, namelijk uh, de studie naar de inbreidingsmogelijkheden en dat je daar daarnaar verwijst uh, als een mogelijkheid voor de toevoeging van nieuwe woningen, dan sluit je het niet uit... en je geeft precies aan waar je mee bezig bent in dat, in dat kader. En vermits die beide zaken worden getikkeld, dan zijn wij voor een hamerstuk. Dank u, voorzitter. Dank u, meneer Bouwberg-Wilson, wethouder. Uh, dank u, voorzitter. Ik uh, zal de punten die u aandraagt uh, nog een keer extra laten checken. En dan uh, uh, hebt u daarvoor... Uh, de raadsbehandeling over twee weken meer duidelijkheid over. Maar ik wil wel afstand nemen van de veronderstelling dat als er één foutje in zit, dat er dan vele fouten in zitten. Want ja, zo, zo zit het ook weer niet in elkaar, naar mijn mening. Voor wat betreft zeer terughoudend, zoals ik al zei, dat was het eerdere uitgangspunt. Maar we kunnen wel kijken of die. Want dat is ook alweer een tijd geleden... Hè, dat die nota van uitgangspunt ook is, is vastgesteld. Dan kunnen we kunnen wel kijken of we die tekst nog wat kunnen aanpassen... en nemen daarbij de suggestie van de heer bouwberg uh, Wilson uh, mee. Uh, dank u, voorzitter. Dank u, wethouder. Conclusie, hamerstuk of bespreek? Mevrouw Koper. Mevrouw de Vries. Ja, Hamerstuk, CDA. Hamerstuk. Hamerstuk, meneer Deen. Meneer Bouwberg-Wilson. Tel aangegeven, mevrouw voorzitter. Hamerstuk. Hamerstuk. Mevrouw van het Veld. Hamerstuk. Want ik weet dat ik het recht heb om het tot niet-hamerstuk te verklaren... met. Nou ja, de ja, die niet op tijd is. Een hamerstuk. Dank u wel. En mevrouw Wijs, u ook bedankt. En... Uh... Alle complimenten die u ervoor hebt gekregen. Agenda punt 5. Ik zie dat een wethouder Bluizer weer bijkomt. Of 8. Agenda punt 8, Eerste wijzigingsverordening belasting 2019. Met deze Eerste wijzigingsverordening belasting 2019 worden ten aanzien van een aantal hoofdstukken en artikelen uit de Verordening Leesjes 2019 en de Verordening Precario Belasting 2019 aanpassingen voorgesteld. De verordeningen worden hiermee in overeenstemming gebracht met de uitvoering van het beleid en de geldende wet en regelgeving. Zijn er insprekers? Geen insprekers? Wie van de leden mag ik het woord geven? Meneer Stefan. Dank u wel. Eigenlijk een hele korte vraag, heel concreet. Uh, op pagina, wat is het? Uh, even kijken hoor. Oh, er, staat pagina, er staat een pagina bij. Uh, even kijken, ik zit op de pagina waarboven staat... Eerste wijzigingsverordening belastingen 2019. Ja? Uh, ja. Sorry? Eende, pagina eene. ja. Daar staat... Uh, even kijken. Bij de tarieftabel lezers 2019... Titel 1, al, Algemene Dienstverlening, hoofdstuk 20, diverse... Uh, op dit moment het tarief bedraagt uh, uh, voor het in behandeling nemen van een aanvraag... voor het verlenen van een niet in deze titel benoemde vergunning... ontheffing of andere beschikking. Dat was voorheen 0 euro. En is nu 81,30 euro. Heeft, uh, twee vragen. Op wat, op wat voor aanvragen ziet het? En uh, hoe is het van 0 euro naar 81,30 euro gegaan? Dat is mijn vraag. Dank u. Meneer Bouwberg-Wilson. Nou, voorzitter, die vraag die hadden wij dus ook... We zijn zeer benieuwd naar de, waarop die datiefstelling is gebaseerd. En dan um, de tariefentabellegers 2019 op pagina 2. Daar is sprake van um, uh, een, een titel waarin staat... organiseren, evenementen of markten, foto- en filmopname en onversterkte muziek. In de omschrijving wordt alleen verwezen naar het houden van die film- en fotoopname. En de vraag is even, moet die omschrijving dan niet wat breder zijn zoals die dan nu staat? Maar de inhoudelijke vraag is... ...welke kosten zijn u in dat tarief van 341,70 begrepen? Als je bijvoorbeeld één aanvraag doet voor het organiseren van één, vijf of tien markten... ...en dan heb je het dus over één, vijf of tien ontheffingen... ...betaal je dan één tarief voor één, vijf of tien? Of is dat voor elk van die ontheffingen dat tarief? Dat is de vraag. Dank u wel, voorzitter. Dank u, meneer bauer wilson Meneer Deen. Voorzitter, dank u wel. Twee vragen. Eén aanleiding van een, een stukje tekst... dat wij telkens zien verschijnen boven de tarieventabellen. Uh, onder andere legers 2019. Daar staat dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn... en niet vallend onder titel bla bla bla. Uh, ik wil vragen wat deze zin behelst. Uh, betekent dat dat wij in Zandvoort nog wel zelf iets te zeggen hebben... over deze tarievenopeningstijden, legerskosten... En dergelijke. Of rijkt de, uh, laten we zeggen, veelal instabiele arm van Junker al tot in Zandvoort? Graag enige uitleg daarover. Een tweede vraag is uh, over de uh, precario belasting. Die wordt nu vastgesteld op 27,60 euro per vierkante meter per jaar. Is dit een verhoging of niet? Dank u wel. Dank u, meneer Deen. Ik kijk even in het rond. Geen vraag, Meneer Meneer Elkabali. Het enige wat ik kan toevoegen is dat dit wat ons betreft een hamerstuk is. Dank u meneer Elkabali. Dan de wethouder. Nou ik had niet zoveel technische vragen verwacht. Want ik vind dit allemaal wel technische vragen. Dus ik heb daar niet allemaal antwoord op. Dus u krijgt dan echt een aantal antwoorden via de, via de post. Niet via de buizenpost, maar via de post. Uh, Vol, volgens mij dat tarief van die 2760 is, is, is, is gewoon, uh, dat was het bestaande, maar dat was waarschijnlijk niet goed verwerkt erin. Maar ik ga hem, ik ga hem gewoon checken. Dus u krijgt daar gewoon antwoord op of dat een nieuw tarief is. Uh, over die Europese ja, dat, dat zijn gewoon de terminologieën die wij gebruiken in deze verordeningen. Omdat we dat allemaal moeten categoriseren. Dus ja, dit is gewoon, zo moet dat gebeuren. En meneer Jonker, daar moet u maar eens een keer via iemand anders naar vragen. ...hoe dat nou zit met die Europese dienstenregelingen. Dijssel, um, Dijsselbloem? Oh. <laughs> ja. uh, ik zal even kijken of op, het opnemen over het organiseren van die evenementen... ...of, of die, die, die, die, die omschrijving dan niet nog breder moet zijn. De hoogtes van de tarieven of die de wijze van kostendekkendheid van, van deze leesjes ...meestal zijn ze afgeleid van een ander tarief... Uh, maar de kostendekkendheid uh, vind ik altijd een hele ingewikkelde zaak. Ik denk dat er ook een ingewikkeld antwoord op komt. Die ga ik nog wel even navragen waar dit. Heeft een interruptie van meneer Bouwberg-Wilson. Ja, even ter verduidelijking: het gaat mij niet over de kostendekkendheid, maar het gaat erom. Uh, als je het nou slim doet en je zou zeggen ik doe één aanvraag, maar ik doe het wel voor tien markten. Heb ik dan hetzelfde tarief als dat ik het voor één markt doe? Uh, en gaat het dus voor de aanvraag of gaat het ook voor het aantal ontheffingen? De, dat zijn de vragen die ik, die ik hierin had, had willen begrepen, begrijpen. Dank u meneer bouwer Ja, het gaat voor, voor een ontheffing. Dus, dus, er had een interruptie van meneer Hendricks. Nou, meer voor na dit onderwerp. Voorzitter. Dan voor de tweede termijn meneer Hendricks. Ja. ja, dus die, uh, die, die, die, die, die, dat tarief dus dat, dat, dat is voor, voor die ontheffing, ja, als bedoeld voor een ontheffing te verlenen. Dus, dus als er één ontheffing wordt aangevraagd met een omschrijving en het gaat om één markt, dan is dat, is dat, is dat één ontheffing. Als dat mogelijk is om één aanvraag in, voor meerdere te regelen, dan zal dat aangegeven worden dat dat wel of niet kan. Maar dat hangt denk ik van de wijze van aanvragen af. Dus ik kan daar eigenlijk geen antwoord op geven. Maar in principe gaat het voor een ontheffing voor een bepaalde tijd. Dus ik ga ervan uit dat elke aanvraag een aparte ontheffing is. Dus een aparte tarief dus in rekening wordt gebracht. Uh, organiseren van evenementen en markt. Dat schreef ik nog even. Ik, ik check nog wel even of die omschrijving goed is. Maar dat kan ik niet helemaal duidelijk zeggen. Ja, en dat nultarief via het 81, ik denk dat, een, dat het gewoon een omissie is... dat dat tarief niet was, inge ja, was ingevuld en dat het alsnog is ingevuld. Een momentje, u heeft een interruptie van meneer Hendricks. Ja, voorzitter, want we gaan best wel inhoudelijk heel diep op allerlei zaken in. En de wethouder zegt ook dat hij een aantal zaken niet kan beantwoorden... maar de wethouder heeft die zaken voor het grootste deel al beantwoord in het stuk zelf. Want als je gewoon het raadsvoorstel uh, bekijkt... dan zijn het allemaal teksten die per abuis niet zijn meegenomen... tarieven die per abuis niet zijn... dus inhoudelijk veranderen we niks... En daarom is ook als antwoord op de vraag van de heer Stefan, het rief stond als nul, ja het stond er gewoon per rabuis niet in. En nou nemen we het wel op, maar er verandert dus inhoudelijk verandert er niks. Daarom verbaast het mij enigszins dat we hier zo lang over uh, uh, praten, dat eigenlijk inhoudelijk uh, is het geen beleidswijziging. Meneer Hendricks, ik heb getracht om de wethouder toch even het woord te geven en volgens mij heeft hij gezegd dat hij niet overal zeker van is, maar bedankt voor uw toevoeging hierin. Oh, mag ik toch wel even kort, want er wordt ook iets aan mij gevraagd, volgens mij toch? Zullen we even de wethouder afmaken en dan een tweede termijn? De wethouder is klaar. Want ik, ik, ik ben uh, niet altijd blij met deze wethouder. De wethouder is, afmaken, is klaar. Maar dat vind ik te ver Nee, de wethouder is klaar. De wethouder zegt net dat hij klaar is, mevrouw Van der Veld. Meneer Steen van. Nou, ik ben blij dat meneer Hendricks ook een keer een stuk heeft gelezen. Ja. Uh, ehm... <tie> Nee. Voorzitter, uh, hier maak ik een bezwaar tegen. En ja. Ik... Nee, Oké, okay, maar, okay, maar... maar. En ik zou willen dat de heer die woorden ook terugneemt. Nou ja, kijk. Uiteindelijk. uiteindelijk meneer uh, meneer uh, Stefan, uh, er is een vraag van meneer Hendricks. Neemt u uw woorden hier weer grapje, terug? Dat was een grapje. En ik, ik denk, ik acht... Maar neemt u een grapje terug dan? Ik had er een grapje terug als die goed was. Dank u wel, meneer. Uh... Maar ik ben het ook niet met de mensen dat er goed ja, dan was. Ja, daar we je naar nou bij de bocht Meneer Hendricks, dank u. Ik wil even, toch even kort toevoegen. Mijn vraag was meer gericht. Ik heb ook gelezen inderdaad, waarom het bedrag is. Eerst niet in stond. Waarom het eerst nul was en vervolgens... 83 euro of 81 euro nog wat werd. 81,30 euro. 30. De vraag was eventjes. Dat heb ik nog niet kunnen vinden. Waar, waar ziet nou... Uh, uh, dit... dit, dit uh, uh, uh, even kijken. Het gaat hier om, om punt 1,20,1? 20, punt 1. Uh, mijn, mijn, mijn vraag was eigenlijk... Op wat voor soort aanvragen ziet het? Dat, dat was mijn eerste vraag. Dus ik wist inderdaad waarom het, waarom het is veranderd, maar ik, ik weet nog steeds niet waar deze uh, uh, lezers nou op zien. Dank u wel. Zijn er nog meer vragen? Nee, dan de wethouder. Staat er? Als, als het niet opgenomen als er geen titel te vinden is voor, voor een, een aanvraag van een vergunning... dan, dan is dit de, de escape om als, als toch nog uh, een, uh, een tarief te, te heffen. Dus er, er zijn waarschijnlijk... gebeuren er in Zandvoort wel eens dingen die we niet kunnen voorzien... maar een vergunning voor aan wordt gevraagd. Ik zit er één te bedenken. Ik nou te maar bedenken. Ik ik, te ik, u u hoeft geen. Nee, maar ik zie meneer Steven al uh, knikkend. Knikken dat hij het hiermee met dit antwoord eens is. Uh, dan ga ik eventjes uh, de ronde doen. Hamerstuk op bespreken. Hamer. hamer, Hamerstuk. Hamer. Allemaal hamer. Hamerstuk. Dank u wel. Dank u wel, wethouder. Dan gaan wij over naar de rondvraag. Wie mag ik het woord geven in de rondvraag? Dan ga ik, dan ga ik de ronde doen. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. voorzitter. Bij de vorige periode was er bij de ingekomen stuk een brief over een bushalte. Dat hebben we ter afdoening gelaten. De afgelopen week stond in de Zandvoorskrant nog een brief over dezelfde bushalte... Dus die, bij die afdoening zou die vraag van mevrouw Jansen ook betrokken worden. En dat gaat om de bushalte aan de Hoge Weg die verplaatst is naar een punt wat erg ongelukkig wordt gevonden. Ook door deze buschauffeuzen. En daar staan tips in. Dank u wel. Meneer Hermsen. Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb uh, twee vragen. Enerzijds is uh, naar aanleiding van een stuk van het Haams Dagblad gisteren uh, dat uh, de privacy van Haarlemers niet beveiligd is. Nou, dat betreft waarschijnlijk ook onze inwoners van Zandvoort. Um, en uh, ik merk er ook op dat het rekenkamercommissierapport uh, ook deels uh, uh, nou ja, als, als uh, geheim is verklaard. Maar ik denk dat het toch wel belangrijk is dat wij als Zandvoort uh, weten... dus enerzijds de vraag uh, heeft het betrekking ook op onze inwoners...